12 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Middelbare scholieren gaan vanaf dinsdag gemiddeld... een kwart van hun normale lestijd weer naar school. Het komt neer op zo'n één dag per week... blijkt uit een enquête van de VO-raad... onder ruim 400 schoolleiders... Op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn volgens het thuisonderwijs... de helft van de scholen geeft aan dat de lessen die op school worden gegeven... worden gestreamd voor de thuisblijvers. Een klein deel van de scholen kiest ervoor om leerlingen alleen naar school te laten komen... voor mentoruren of toetsen. Om het vervoer in goede banen te leiden heeft twee derde van de scholen afspraken gemaakt... met regionale vervoerders. Vakbond FNV wil dat alle mensen die in de vleesindustrie werken getest worden op het coronavirus. Vannacht werd een bedrijf in Helmond gesloten nadat was gebleken dat één op de 6 medewerkers besmet was. Daarvoor werden er ook al veel besmettingen bij andere slachterijen geconstateerd. Volgens minister Schouten is het verzoek om alle medewerkers te laten testen al bij de GGD's neergelegd. In Marhezen is een inval gedaan op een woonwagenkamp. Zo'n 100 agenten zijn daar op zoek naar wapens. Ook staat er een peloton van de ME paraat. In 2012 werd hetzelfde woonwagenkamp ook al doorzocht. Toen werden er drugs en vuurwapens aangetroffen. Douwe Egberts is terug op de Amsterdamse effectenbeurs. Het aandeel, het aandeel DJI Peets, dat begon met een, beurs van, met een koers van 31,50 euro... is zo'n 10 in waarde gestegen. De beursgang leverde het concern 2,3 miljard euro op. En daarmee is het dit jaar de grootste beursgang in Europa. Acht jaar geleden ging Douwe Egberts ook al naar de beurs... maar een jaar later verdween het alweer... doordat het werd opgekocht door een investeerder. Het weer. Vanmiddag op veel plaatsen zonnig. In het binnenland kunnen wel wat stapelwolken ontstaan. Het wordt 16 graden op de Waddel tot 23 in Limburg. Ook morgen zonnig en iets warmer dan vandaag. De pinkste dagen verlopen droog. Zondag wat meer bewolking en iets koeler. Maandag wordt het weer zomerswarm. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Had u gebaald? Uh, wil u dat nooit meer doen? Sorry. Het is weer twaalf uur geweest. Gaat ie weer? Ja johan, daar niet, hoor, daar komt ie, hoor. Daar zullen we hem hebben. Oh, daar hebben we hem. Limstij. Hey, hey, hey, de mid. Kunnen we eindelijk eens even eten, jongen. Kom even een bammetje doen nou, jongen. Kom dat nou toch. Across the waves, you're all Muziek van de Moody Blues. De middag is begonnen. Tot 1 uur is dit Sandwich. Mm, sandwich. Met Peter De Wit. Ik mag wel zeggen, het begin van je vrijdagmiddag inmiddels. Lekker lang weekend wat eraan zit te komen. En, en, en ja. ja, ja, ja, ja. Terrasjes mogen weer gedeeltelijk open, heb ik begrepen. Hoorica die kan eindelijk wat aan zijn omzet tekort gaan doen. En, en, en wij kunnen weer een beetje gaan socializen. Op afstand, dat dan wel. Doen we vandaag ook. We houden gepaste afstand van onze boterhammetrommel. Minimaal twee meter ben ik er vandaan. Dus het, het, het, ik, zou, ik zou niet dik worden denk ik zo. Klein vooruitblikje wat we gaan doen vandaag. Die vrijdag 29 mei. Nou die 29 mei die gaan we onthouden. Dat doen we tot aan de klok van heden. Alle weetjes die er gebeurd zijn komen langs. Dingen die ons op het ogenblik bezighouden komen ook langs. We hebben een 12 in van het einde van, uh, van Sandwich voor vandaag. En dan kun je wat een klein beetje geestelijk voorbereiden. Omstreeks half één. Lekker lange lachen. Met een stukje uit de dicht van mijn show Dit is Quo in je lunchtijd. Tachtige jaren. En uh, wij blikken even terug in die data van vandaag 1929-5. 1955. Het was zover. We hadden de allereerste file in Nederland. Klopt waarschijnlijk niet helemaal. Men houdt pas de files bij vanaf die 29 mei 1955. Het was de eerste pinkste dag overigens. Knooppunt Oude rijn. Het kan dus zomaar zijn dat de eerste moderne file wat ouder is. We moeten ook nu weer wennen aan files, want het was een tijdje gewoon fileloos. Maar het wordt drukker en drukker op de wegen. Dus ook de files komen weer terug. En ook op die 29 mei, het was 1985, de Cup finale Complete voetbalramp liep het erbuit. Kaartverkoop was serieus fout gegaan. En de Italiaanse supporters kwamen in het vak naast de Liverpool-aanhang daar zitten. De Italianen provoceerden behoorlijk. De Engelsen pikten dat niet en die gingen in de aanval. De rest is geschiedenis. En wat voor geschiedenis? Nog veel meer weetjes tussen nu en de klok van 1. En uh, ik zei het al: lachen omstreeks half één met de dik van mekaar. Een tijdje onzin op je op je radio moet ik denken. En natuurlijk ook de lekkerste muziek vandaag uh, en jouw bro Trommertrommel. Dit is ABC en When Smokey Six. Lullabies and melodies reveal in deep despair on lonely nights He you knows just how you feel The slyest rhymes, the sharpest suits And miracles made real Like a bird in flight on a hot sweet night You know you're right just to I'm not Dit jaar. Deze lente heeft de meeste zonuren ooit gemeten. Daarnaast hebben we ook de grootste neerslagtekort En het is kouder dan normaal. Toen dacht ik van, hé, hey, maar als we de meeste zonuren hebben... hoe kan het dan koud zijn? Dus ben eens even gedoken in die aantal uren. 796 zonuren hadden we. Het vorige record stond in 2011, waren er 713. En door de grote hoeveelheid zonuren is het kouder geworden... En dat heeft te maken met de nachttemperaturen. Omdat het zo helder is, koelt het te veel af. En dat trekt dus ook uh, de temperatuur van haar een stukje om Waardoor Maar het overdag dus weer wat minder warm. Dus klinkt heel gek. We hebben meer zonuren, maar per saldo toch kouder. Ik sta niet al te gaan. Naar mijn mond vol tanden. Nee, ik heb nog maal. Wel mijn woordje klaar. Het is net of nou.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 Uh-oh. En uh, verliefd. En ja, die hadden altijd wat met liefde. Maar welke muziek gaat er niet over? Als je al die platen een beetje gaat doorpluizen, dan uh, draait alles om de liefde. Of om het gebrek aan liefde. Eigenlijk ongelooflijk dat er zoveel platen van gekomen zijn. Dus. Vrijdagmiddag, wederom zorg. Is ongelooflijk deze week. Dat krijgen we dan gelukkig wel. En aankomend weekend natuurlijk. Uh, iedereen massaal. Uh, op pad ben, dat, dat ben ik bang voor en ik snap het wel. Maar eerlijk zijn, we zitten al uh, een paar maanden gewoon thuis. Thuis. En nog eens thuis. Je wil wel eens wat. Aan de andere kant laten we een klein beetje afstand houden met z'n uh, Ja, Ik weet dat het, het wordt. Overal wordt het gezegd. Houd afstand, houd afstand hier. Ik denk dat het wel echt belangrijk is te voorkomen dat we binnenkort niet meer vastzitten. Het is prachtig, ze, hè? Ik wil van vandoor pataatjes met mayonnaise. Oh, je komt zien op me. I'll be alone. Dan, you know it, baby. Tell me your troubles and doubts. Giving me everything inside and out. Love, strange. So we learn the dog. Think of the tender things that we do. Slow change may pull us apart. Wanna let get in your heart, baby. Don't you forget about me? Look my own Volgens mij. Simply mind in In het kader van opmerkelijk nieuws. Ik zei het al, als we geks tegenkomen, dan melden we het gewoon. Het speelde zich af in Australië. De man was ingehuurd om in te breken ergens. Voor een liefdespartij. De persoon vast te binden aan het bed. Het probleem was alleen dat hij de verkeerde adres had gekregen. Hij staat toch raar te kijken ineens als de mannen met de kappen rondom je bed staan. Over half één ruimschoots. Tijd voor een stukje uit de Dik voor mekaar show. We reizen terug naar het jaar 2001... Het heeft iets met televisie te maken. Kom op, daar we. Uh, Dick, ik heb uh, de hand weten te leggen op de proefopname van een nieuw tros Wat zeg je nou? Ja, uh, een nieuw tros Daar weet ik niks van. Uh, komt er een nieuw tros uh, Ja, na het geweldige succes van de tv-kapper... Oh ja, dat is een klappertje. Hè? Ja. Daar praat iedereen over. Hè? Maar ja, dat is leuk ook natuurlijk. Hè? Ja. Blik op de samenleving, wat de, hè, wat de mensen bezighouden. Ja, precies. Wat en, komt er uh, nou? Uh, nou produceer ik voor de Tros de tv-slager. De tv-slager? Ja, wordt met 16 kamers Oh, oh, zo grote projecten. project zo, ja. slagerij verbouwd. Zo, helemaal slagerij, helemaal aangepakt. Ik heb even een stukje zien. Zijn er al opnames? Oh, dat is wel even leuk om te kijken natuurlijk. komt die dik. Ja, de nieuwe trosklapper. de tv-slager. Ja. De tv-slager, een spiegel van de samenleving. Gewone mensen over gewone dingen. Goedemiddag. Nee, goedemiddag, weer. Wat kan ik voor u doen? Uh, doet u mij maar, maar uh, twee onslevenworst. Twee ons wordt gesneden of aan een stukje? Uh, doe maar aan een stukje. Aan een stukje. Uh, wilt u meenemen of wilt u het hierop eten? Uh, nee, ik neem het mee. He. Ah ja. ja. Is het een cadeautje? <lacht> is voor mezelf. Voor uzelf. Ga ik, ja. eens even, ja. ik zie, we hebben het niet in voorraad. Oh. Ik, uh, ik kan het wel voor u bestellen. Wanneer heeft u het nodig? Nou, ik wou het vanmiddag op brood doen. Vanmiddag op brood. Ja. ja, dan zal ik even het andere filiaal moeten bellen. Of ze daar misschien in voorraad nou, hebben. Uh, ik denk, uh, nee, laat maar. Laat maar. Ja, doe dan maar uh, twee ons uh, ossenworst. Twee ons ossenworst, natuurlijk. Gesneden of aan een stukje? Uh. Uh, al een stuk. Ah, ja. Wilt u meenemen of is het om hier op te eten? Uh, het is uh, om te Onmeetbaar om ja. is de cadeautje. Nee, nee, het is voor oh, dus, ik zie dat we het niet in voorraad oh. hebben. Uh, ik kan het wel voor u bestellen. Wanneer heeft u het nodig? Nou, ik wil het vanmiddag al mijn brood doen. Vanmiddag al op brood? Ja, ja dan, ik zal even het andere filiaal bellen of ze het daar in voorraad hebben nou, wacht, maar, uh, Doe dan maar uh, twee ons uh, gekookte worst. Twee ons gekookte worst, erg ja. uh, graag. Een uh, gesneden of aan een stukje? Ja, uh, uh, een stukje. Oh ja, en is het om mee te nemen of wilt u het hier op eten? Uh, nee, ik uh, neem het mee. Oh ja. Is het een cadeautje? Nee, het is voor mezelf. Ah oh, ja. ja. Ai, oh. ik zie dat we het niet in voorraad hebben. Oh. Uh, ik kan het wel voor u bestellen. Nou. Wanneer heeft u het nodig? Uh, ja, vanmiddag al. Ja, dan zal ik even de andere filiaal nou, voor u bellen. Misschien u dat u ze maar, kan u, uh, Wat heeft u eigenlijk wel in voorraad? Ja, niet veel eigenlijk. Uh, hou u van kip? Ja, dat vind ik wel lekker. Ja. Oh, wat jammer. Dat verkopen we niet. Oh. Ik heb alleen eigenlijk nog maar een stukje serverlaatworst hier. Nou, ge geeft u dat dan? Zal ik dat voor u doen? Ja. Nee. Eens even kijken. Dus, ai, het is ietsje meer. Mag dat? Uh, is het, uh, hoeveel is het dan? Het is ruim 2 kilo. Ik vind u nu niet erg mooi. Uh, wilt u daar misschien bijpassende sokken bij hebben? Uh, maar... Ze zijn in de aanbieding. Dat doet ook Welke maat heeft u? Uh, 38. 38? is ja. Die hebben we momenteel niet in voorraad. Ja. Ik kan ze wel voor u bestellen. Uh, wanneer heeft u ze nodig? Ik heb ze helemaal niet nodig. Ja, maar het is toch raar als u buiten ziet lopen met 2 kilo serverlaat, maar geen bijpassende sokken? Ja, dat is Weet u wat? Als ze binnen zijn, dan geef ik u een telefoontje. Ik heb al een telefoontje. Oh, dan geef ik een belletje. Oh, Anders ja. nog iets? Nee, dank u. Dit was. Heeft iets. u een bonuskaart? Ja. Jammer, dat doen wij niet aan. Oh. Wilt u een bonnetje BTW? Och, Kijk, u weet, dat is dan 15,50. Nog even een goede raad als u thuis komt. Schuin afsnijden ja, afs en in lauw water zetten. Dat ja. Goed, goed, goed, goed. Goedendag. Wat is dit nou, nog? De TV-slager. Hoe vond je dit? Mag ik twee ons leven, Marst? Mag ik twee ons gekookt, borst, Mag ik twee ons bloed, Marst? Dat is toch niet spectaculair? Ja, nee, maar in de tweede aflevering, die wordt veel spectaculairder. Hoezo? Wat gebeurt daar dan? Uh, dan is de biefstuk in de reclame. Goedemiddag! All I want to do when I wake up in the morning see you light. Rosanna, Rosanna. Girl, like you could ever care for me, Rosanna. Dik voor elkaar, zo voor onzin, uitkraamde destijds. En we waren er zo blij mee. Zeker in die tachtige jaren was gewoon stil op straat... op het moment dat het uitgezonden werd. En dit was dus van de latere sessies. En de hoop is nog steeds gevestigd dat het nog een keertje terug gaat komen. En dan blikken wij nog even terug in de geschiedenis van die 29 mei. We kregen er een radioomroep bij. De vrijzinnige protestante radioomroep. Afgekort de VPRO. Het was 1926... En ze stonden in de Rotterdamse Kuip voor vier avonden. Ik heb het over de Dijstered. 29 mei 92 begon men en Het was allemaal uh, om hem allemaal op te nemen. "Under Night" heette dat. En wij hebben wat ouders gevonden uit 85 van ze. Lekkere muziek en meestal duurde het altijd behoorlijk lang de platen van de uh, Dire Straits. Dit was voor hun doen een serieus kort eigenlijk. Er gaat een rechtszaak gestart worden tegen KLM en Transavia. Het heeft te maken met de en Een hoop mensen die geannuleerde vluchten hebben, die de centen niet terugkrijgen. Gedachte dacht natuurlijk als iedereen zijn geld terugvraagt valt de luchtvaartmaatschappij om. Maar mensen die een ticket gekocht hebben kunnen natuurlijk ook serieus geraakt zijn door de crisis en het geld hard nodig hebben. En dan krijg je het niet terug. Dus ze gaan nu fysiek naar de rechter toe. Om daar het gelijk te halen. Er zit een claimstichting achter dus. Dat gaat wel goed komen. En ik hoop persoonlijk dat ze ook de Vierdaagse dan eens aan gaan pakken. Want ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Maar die hebben gewoon eenzijdig de voorwaardes veranderd. Met terugwerkende kracht. Wat natuurlijk totaal niet kan. Je kan niet voorwaarden zomaar terugdraaien. En inmiddels is daar ook bekend. Als je 100 euro ingeschreven geld betaald hebt. je daar slechts 62,5 euro van terugkrijgt. En de rest is gewoon pleiten. Terwijl dat dus volgens de voorwaarden helemaal niet kan. En volgens de regels volgens mij ook niet. Dat dus, uh, lijkt mij een hele goede tweede kandidaat om te pakken. Dan hebben ze destijds om uitleg gevraagd, maar uh, niet eens antwoord gekregen op de mails. Alben. Oudste mens ter wereld is niet meer. 112-jarige leeftijd overleed de man. Afgelopen donderdag was dat een gevolg van kanker. Was een Brit genaamd Bob. 112-jarige vieren was zeker niet leuk in verband met corona. Alles was afgeblazen. Bezoekers mochten niet komen. Het was trouwens de tweede keer in zijn leven dat hij een pandemie meemaakte. Hij was tien jaar oud toen... Tientallen miljoenen doden vielen door de Spaanse griep. Het was 29 mei 1973. Het allemaal van Mike Oldfield kwam in de handel. Tubbo Bells. Was bij heel veel platenmaatschappijen geweest en afgewezen. Uiteindelijk kreeg hij bij Virgin Records de mogelijkheid om het op te nemen. Ik denk dat je de plaat wel kent. Tenminste, als je van de generatie bent die van Basje en Adrian hield. Die generatie is heel groot, weten we uit, uh, uit, uit cijfers. Een jong en oud keek ernaar. Het album op zich, ja. Het was gewoon 50 minuten van dit soort muziek. Eenmans orkest, dat wel. Alles deed hij zelf. Het grappige is dat de plaat een miljoen cellen werd. En het drak alle records in Engeland. En dat sinds de Beatles. Dus het is uh, ook platenmaatschappijen slaan wel eens mis blijkbaar. Goodbye, Sir Cliff Richard zijn we toch echt aangekomen aan het einde van de lustommel voor die vrijdag 29 5. En ook op die 29 mei, toen dit uitkwam, 1970 in Engeland. En dat is de link die wij hadden met vandaag. Hebben we al een weetje gehad? Maar eigenlijk niet. We hebben er nog zo verschrikkelijk veel liggen. Alleen het ontbreekt een klein beetje aan de tijd. Dat is het hele probleem. Hè? Dus ja, we moeten er een punt uitdragen. En die kan niet eens vrij. Kennen we Crazy Fox nog destijds? Als we zo tijd over hebben, dan zullen we nog eens een klein stukje doen, Maar Ik ben bang dat het wel heel erg krap gaat worden. Crazy Fox. XLF. Moet Kom maar even googlen, het is uh, een lekker stukje muziek. Dat kwam in de hitlijsten terecht. En in 1919. De waarneming van verschoven sterrenposities tijdens de zonsverduistering. Bevestigen Albert Einstein's relativiteitstheorie. Drie woorden, uh, letterwoorden waarde aan dit. De aanrijding met een vrachtwagen met verf en een personenauto in een tunnel in Oostenrijk in 1999, waarbij de tunnel 3 bejaanden onbruikbaar was. En de dag dat Frits Fitz geschiedenis ging schrijven met de avondspits, s'avonds tussen 6 en 7 in 1978. De rest mij alleen nog een twaalf uitvoering te geven om lekker lang het weekend in te gaan. spreken wij, ons me... spreken wij elkaar maandag. Dit is P. Lion en Happy Children. Zijn ik dan maandag, dinsdag, dinsdag, ik heb maandag vrij.